Wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla dalala, wa kulla finna. Beste broeders, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De moslim is verplicht het goede gedrag zich eigen te maken. Hij moet zich goed gedragen waar en wanneer dan ook. Het belangrijkste daarvan is, omdat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, dat het gedrag, het goede gedrag, het zwaarst zal wegen op jouw mul op de weegschaal van de goede daden. Daarnaast is het goed gedrag ook zo belangrijk. Omdat wij als moslims het visitekaartje zijn van de islam. Mensen die de islam niet kennen. Die kijken naar de moslims. Wat zegt de islam? Ik ga kijken naar hoe zij zich gedragen. Dan zie ik vast en zeker de islam. Als wij, voornamelijk onze jongeren. De gevangenissen vullen. En de criminaliteit op straat. Het meeste te wijten is aan hun. En als wij zien dat zij mensen mishandelen en vloeken op straat en geen goed gedrag vertonen, dan is dat een visitekaartje waarvoor wij als moslims ons allemaal moeten schamen. Al behoor je tot de jongeren of niet. Want iedereen gaat de islam daarmee in samenhang brengen. En die zegt dan dat is de islam. Die jongens die zijn zo omdat de islam hun opvoedt op die manier. En dit is niet waar. Maar dat weten die mensen niet. Dus goed gedrag is ontzettend belangrijk. En goed gedrag moeten wij vertonen aan iedereen. Iedereen in ons leven. Dat geldt voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat geldt voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ook tegenover de profeet moeten wij ons goed gedragen. Tegenover de metgezellen. En hoe doen wij dat als zij niet meer onder ons zijn? Dat doen wij door hun voorbeeld te volgen. Zijn sunnah te volgen. En hun voorbeeld te volgen, omdat zij de directe leerlingen van Mohammed wasalam, waren. En zij de Koran en de Sunna direct van hem hebben geleerd. En dus zij pasten het op de juiste wijze toe en wij moeten hun voorbeeld daarin volgen. We hebben daar, daarnaast ook omgangsvormen met onze ouders, met onze kinderen, met onze buren. Zelfs, de islam heeft zelfs gedragsvormen voorgeschreven tegenover onze vijanden. Mensen die ons niet goed gezind zijn. Zelfs tegen hun moeten wij ons goed gedragen. En zelfs zij hebben recht op ons. En dat ga ik vandaag inshallah met jullie behandelen. Een aantal groepen mensen binnen ons leven die recht hebben op ons goed gedrag. En om te beginnen wil ik het hebben over de ouders. De moslim is verplicht om goed te zijn tegenover zijn ouders. Hij moet zich goed gedragen tegenover hun ouders en hun goed behandelen Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran al-insana بِيْوَالِدَيْهِ حُسْنَ of in een ander vers بِيْوَالِدَيْنِ <إِحْسَانَة> ihsana." en wij hebben de mens opgedragen goed te zijn tegenover zijn ouders en we dienen ook onze ouders op een gepaste wijze aan te spreken met manieren zijn geen vrienden van ons op straat onze ouders hebben recht op goede behandeling van ons en wij spreken hun met respect aan en spreek tot hen een vriendelijk woord en wij zijn onze ouders ook altijd gehoorzaam in wat zij ons vragen zolang dit niet betekent dat je Allah ongehoorzaam bent dus als jouw ouders jou iets vragen om te doen en dit gaat niet in tegenstrijd met Allah's wetten dien je dat gewoon op te volgen en niet moeilijk te doen want je moet je beseffen hoeveel moeite jouw ouders hebben gedaan om jou groot te krijgen Hoeveel moeite jouw moeder heeft gedaan om jou ter wereld te brengen. Hoeveel lichamelijke pijnen zij heeft gehad. Hoeveel geestelijke pijnen zij heeft gehad. Hoeveel slapeloze nachten zij heeft gehad. Hoeveel pijn zij heeft gehad, gehad om jouw borstvoeding te geven. En jouw vitamine te geven ten koste van haar eigen lichaam. En als je groot bent, heb jij een grote mond tegen haar? Dat is niet wat de islam voorschrijft. En zolang zij ons maar iets opdragen wat niet in tegenstrijd is met de wetten van Allah... ...dan doen wij dat gewoon. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd... ...la ta'ata li fi Er is geen gehoorzaamheid aan een schepsel... ...als dit ongehoorzaamheid betekent aan de schepper. Allah subhanahu wa ta'ala. En wij moeten onze ouders ook onderhouden. Als wij wat groter zijn en wij hebben een klein vermogen... Wij verdienen wat geld, dan moeten wij onze ouders daar ook mee onderhouden. En vooral als zij een oude leeftijd hebben bereikt. Waarin zij niet zelf meer in staat zijn om te werken. En wij verheffen onze stem niet boven hun stemmen. We hebben geen grote mond tegenover onze ouders. Als onze ouders wat te zeggen hebben tegen ons, dan luisteren wij gewoon. Heb je iets te zeggen? Doe dat dan op een goede manier. Met een rustige toon. <tieden> En zeg nooit foei tegen hen. En of in het Arabisch is de lichtste vorm van iets tegenspreken. Wat dan te zeggen van vele jongeren onder onze umma Die een grote mond hebben tegenover hun ouders. Die hun ouders uitschelden voor van alles en nog wat. Die zijn helemaal verkeerd bezig. Als Allah al zegt, zeg niet eens 'of'. Laat staan al die andere zaken die zij hun ouders noemen. ol billah. En wij noemen onze ouders ook niet bij hun naam. Dat is niet gepast. Wij zeggen gewoon, o vader, o moeder, of o papa, o mama, wat je gewend bent, in je eigen taal of niet. Maar wij spreken hun niet aan op hun voornamen. Dat is niet gepast. Dit voorbeeld halen wij uit het leven van Ibrahim a.s. Hij zei zelfs tegen zijn vader, die geen moslim was, en een mosjerik was, en stenen beelden aanbad. hij zei tegen hem, ja abati" O mijn vader. Met een zachte toon om zijn aandacht te trekken. Want als hij hardvochtig was geweest... dan was de dawa helemaal niet gelukt. Maar hij was zacht tegenover zijn vader. Keer op keer heeft hij hem willen aanspreken... op zijn gedrag richting Allah subhanahu wa ta'ala. Ik li abihi ya abati. Toen hij zei tegen zijn vader... O vader, ya abati. Wij hebben geduld met onze ouders... en wij verrichten du'a voor hun... en wij wensen hen daarbij het goede en wij staan hun met raad en daad bij en wij doen voor hun wat we kunnen Allah subhanahu wa ta'ala zegt en vergezel hen vriendelijk op de wereld en als je niet meer bij je ouders woont zorg dan dat je hun regelmatig bezoekt en dat je hun van tijd tot tijd even opbelt als je ver weg woont en als je ouders ook al overleden zijn wees dan genadig voor hun en verricht dua, smeekbeden voor hun Opdat Allah subhanahu wa ta'ala hun mogen vergeven. En eer hun wil en hun erfenis door dit na te komen. En bezoek hun vrienden en hun geliefden als die nog in leven zijn. Wanneer je ouders jou toespreken, wees dan stil en luister. Neem hun advies aan en geef gehoor aan hun mening in de belangrijke zaken in jouw leven. Als het bijvoorbeeld om iets belangrijks gaat zoals het huwelijk. En jouw ouders adviseren jou daarin. En jouw ouders kijken naar meer zaken als het gaat bijvoorbeeld om het huwelijk. Jonge mensen willen graag zo snel mogelijk het huwelijksbootje instappen. En kijken niet naar de gevolgen wat het huwelijk allemaal met zich meebrengt. Jouw ouders wel. En als jouw ouders jou oprecht advies geven van deze huwelijkspartner is niet geschikt voor jou om die en die reden. Dan zeggen ze dat niet voor niks. Jouw ouders hebben een bepaalde visie en inzicht die jij op dat moment nog niet hebt. Dus maak gebruik van hun kennis en ervaring. En luister naar je ouders. Ook al ben je een man of vrouw. Een man is weliswaar toegestaan om te trouwen zonder de toestemming van zijn ouders. Maar het neemt niet weg dat jij het advies van je ouders niet moet aannemen. Dus je moet ook altijd je advies, de adviezen van je ouders serieus nemen. Zorg ervoor dat je niet het huis verlaat zonder dat je hun dit laat weten. Ook al is dit voor een reis... Of voor je dagelijkse bezigheden. Zorg ervoor dat wanneer jij het huis uitgaat dat je dat hun laat weten en dat jij van jezelf ook zeker bent dat zij niks meer nodig hebben. Dat zij voorzien zijn. Dat je hun met een gerust hart achter kunt laten tot je weer terug bent. En als jij iets in jouw ouders ziet wat jij denkt dat gecorrigeerd moet worden. Wat jij denkt dat niet goed is. Corrigeer hun dan op een hele wijze manier. Je moet wijsheid betrachten als je mensen aanspreekt die ouder zijn dan jij. Vooral je ouders. Want je ouders zijn niet de makkelijkste om het van jou te accepteren. Ze zijn al snel geneigd te denken ik heb jou opgevoed. Ik corrigeer jou, niet jij mij. Met die instelling zit je altijd in een gesprek met je ouders. Dus wees nederig en wees wijs. En kies je woorden goed uit. Wil je hun hart bereiken. En wees dus ook zacht tegen hun. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Kunta al qalb lan min hawlik en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. En dit geldt voor alle gebieden van da'wah. Op allerlei manieren kun je de da'wah doen. Islamitische boodschap verspreiden tegen alle soorten mensen. En in alle gevallen moet je ook zachtmoedig zijn. Wil je de harten van de mensen bereiken. Dit wat betreft het gedrag van ons tegenover onze ouders. Ons gedrag in het algemeen tegenover de mensen moet ook goed zijn. Wij geven de salaam aan de moslims die wij kennen en aan de moslims die wij niet kennen. Als wij iemand zien op straat waarvan wij zeker weten dat ze een moslim, geef hem de salam En bouw die band ook met vreemde moslims, met jouw vreemde broeders. En zorg ervoor dat de ummah één is en dat iedereen in de ummah dat gevoel heeft. Zolang dat gebeurt, zijn wij veilig. Dus geef de salam aan je moslimbroeders. En geef voor de zusters, de salaam voor de zusters. En geef ook een vriendelijke glimlach aan jouw broeders en zusters. Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Watabassumuka fi wajhi sadaqa. Jouw glimlach in het gezicht van jouw broeder is liefdadigheid. Dus jij krijgt al de beloning van een sadaqa als je alleen maar glimlacht in het gezicht van jouw broeder. Dus het heeft niet alleen een positief effect op jouw broeder, maar je krijgt er nog beloning voor ook. Subhanallah. En spreek goed tot de mensen. Waqoolu si husna. En spreek het goede tot de mensen. En roep hun aan bij de namen die zij, die zij leuk vinden. Die hun behagen. En Mohammed sallallahu alayhi wasallam was ook altijd zo tegenover de mensen. En hij gaf hun vaak bijnamen. Zo noemde hij Ali ibn Abi Talib toen hij een keer boos naar de moskee was gegaan. En hij leunde tegen de muur van de moskee. Toen kwam hij naar hem toe. En hij klopte de zand van zijn rug af. Want hij leunde tegen de muur en zat vol met zand. En hij zei, ga zitten je ja, Abu Turab, Abu Turab, Vader van het zand. Omdat hij zand op zijn rug had. Dus hij was geneigd om vaak bijnamen te geven aan mensen. Om hun een beetje te sussen. Te kalmeren. En dat behoort tot het trekken van de harten van de mensen. Wees vriendelijk met de mensen in alle zaken. En roep op tot het goede... En het praktiseren binnen het geloof. Adviseer hun wanneer zij iets fouts hebben gedaan. En doe dit ook met wijsheid en goede woorden. En breng hun het goede nieuws en ga altijd uit van het goede. En als jij denkt, als jij hoort van mensen over iemand dat hij iets slechts gedaan heeft. Laat je niet in over datgene wat je gehoord hebt. En geef jouw broeder of jouw zuster nog de voordeel van de twijfel. En ga niet slecht meteen over hem of haar denken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in eerste instantie Nodig uit op de weg van jouw Heer met wijsheid en goed onderricht En wissel met hen van gedachten op de beste wijze al-birri En ondersteunt elkaar bij het goede en taqwa Gods vrucht Dus je moet elkaar aansporen Allah te vrezen Je moet elkaar aansporen goede daden te verrichten en over de slechte gedachten zegt Allah subhanahu wa ta'ala O oh, jullie die geloven, vermijd veel van de kwade vermoedens. Waarlijk de meeste van de kwade vermoedens zijn zonde. Dus als jij slecht over jouw broeder denkt, en dat is gebaseerd op roddels of op gesprekken of op verhalen, ga nog niet uit van datgene totdat jij het bewijs hebt gehad dat het zeker is. Ga niet uit van het slechte... ...als het gaat over jouw broeders of zusters. Want het slechte denken... ...zegt Allah subhanahu wa ta'ala... ...het meeste daarvan is zonde. Dus als je dat doet... ...verricht je nog een zonde ook. Dus houd je daarvan op afstand. En verberg de fouten van jouw broeders en jouw zusters... ...en zoek altijd een reden... ...als iemand ergens van beschuldigd wordt... ...van iets slechts. En onderwijs hun in het goede... ...en in het geloof... ...en pas je op dat gebied ook op hun aan. En dus als je met iemand spreekt... Spreek dan op zijn niveau. Als je met kinderen spreekt, spreek dan op een kinderlijke niveau. Spreek je met geleerde personen, spreek dan op een, een intellectueel niveau. Pas je aan op je publiek. Zorg ervoor dat die aanpassing ervoor zorgt dat jouw boodschap overkomt. Dat is belangrijk. Als je met moeilijke woorden gaat praten tegenover kinderen, dan begrijpen ze er niks van. En dan lopen ze bij je weg. Het verrichten van da'wah. Het verkondigen van de islamitische boodschap moet met wijsheid en je moet nadenken, je moet je woorden uitkiezen. Je moet weten tegenover wie hij staat en jouw boodschap. Je moet er alles aan doen om jouw boodschap over te brengen. Mohammed sallallahu wasallam zegt, tahadu tahabu, twee woorden. Maar in het Nederlands vertaald kom ik uit op tien woorden. Schenk elkaar cadeaus opdat jullie liefde zal versterken. Dat was Mohammed sallallahu alayhi wa Hij sprak weinig woorden uit, maar hij zei heel veel. Schenk elkaar cadeaus, opdat jullie liefde voor elkaar zal versterken. Dus ook zo moet je omgaan met mensen. Kijk maar naar de mensen die vrijgevig zijn en gul zijn. Heb je wel eens iemand arm zien worden van Sadakah? Nog nooit. En die mensen hebben zoveel vrienden en kennissen om hun heen gebouwd. Mensen die van hun houden. Omdat ze altijd worden verrast met een leuk cadeau. Door die persoon. Die mensen zijn de rijkste personen. Wij moslims houden ervan als onze broeder of zuster iets goeds overkomt en wij worden niet jaloers. Wij houden daarvan net zoals wij dat ervan houden dat het bij ons gebeurt. Dat bij ons iets goeds overkomt. Dat is pas het hebben van een compleet geloof. En bezoek je vrienden omwille van Allah subhanahu wa ta'ala en om niemand anders. Er gaat een verhaal, een bekend verhaal over een man die op weg was naar het bezoeken van zijn vriend. En toen hij onderweg was, stuurde Allah subhanahu wa ta'ala een engel naar die man toe. Dus die engel die kwam voor die man staan, in een gedate van de mens. En hij zei, waar ga jij naartoe? Hij zegt, ik ga naar die en die stad. Hij zegt, wat ga je daar doen? Hij zegt, ik ga daar alleen naartoe om mijn vriend te bezoeken die daar woont, omwille van Allah. Want ik hou van hem, omwille van Allah. En toen zei die man, ik ben een engel, gestuurd door Allah. En ik moet van hem tegen jou zeggen, dat hij van jou houdt. Subhanallah, een grote boodschap in dit verhaal, is dat wanneer jij een bezoek pleegt omwille van Allah subhanahu wa ta'ala aan een vriend of een kennis of een familielid van jou, zal Allah van jou houden. Zorg ervoor dat je intentie slechts voor Allah subhanahu wa ta'ala is. En als jij mensen ergens vervoert, ergens naartoe brengt, zorg dan ervoor dat zij een makkelijke rit hebben. Maak het hun gemakkelijk en aangenaam. Maak het de mensen nooit moeilijk in welke omstandigheden dan ook. En wees ook altijd, als jij in een ruzie zit tussen twee andere mensen, dat jij onpartijdig bent. En dat je eerlijk handelt en eerlijk bent in de omgang van de mensen. En wil jij bij de mensen ook in de smaak vallen, wil jij dat de mensen naar jou luisteren, zorg er dan ook voor dat je er goed verzorgd uitziet. De mensen schrikken weg van iemand die er niet verzorgd uitziet of niet lekker ruikt. Dus iemand die de boodschap van de islam wil verkondigen, moet zelf natuurlijk ook verzorgd zijn. He? Allah subhanahu wa ta'ala is ook mooi en hij houdt van het mooie. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Ja, hij vindt natuurlijk datgene wat mooi is, daar houdt hij van. En de mens ook, is hetzelfde. En wij worden afgeschrikt van zaken die lelijk zijn... Of onverzorgd zijn. En je moet een goede uitstraling hebben en een aangename geur. En onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa werd ook altijd gekenmerkt door een aangename geur die hij had. En als je de mensen oproept tot het goede, doe dit dan ook op een correcte en een zachtaardige manier. Leer hun wat hun baat en wat hun dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala brengt. En wees in het overbrengen niet grof en verhef je stem niet. Verhef je stem niet tegenover degene met wie jij praat. Dit komt dwingend over. En in het geloof is er geen dwang, zoals wij weten. Dus zorg ervoor dat jij op jouw geplande tijdstippen, momenten dat het jou het beste uitkomt om iets van de islam ertussen te glippen, doe dat dan. Kies je momenten uit. En zorg ervoor dat je dat dan altijd makkelijk erin kan stoppen. De mensen gaan na zo'n gesprek altijd weg met een gedachte van... Hey, ...hij heeft iets gezegd over de islam. En bij de een werkt het heel snel en bij de ander werkt het heel langzaam. Duurt het jaren voordat hij de islam accepteert. Maar aan ons is niet de plicht om de mensen te bekeren. Aan ons is alleen de plicht om de boodschap open te brengen. Allah is degene die leidt. Dus ons doel moet niet zijn dat de mensen bekeren tot de islam. Ons doel is de boodschap verkondigen. Wat zij daarmee doen is hun verantwoordelijkheid. Jij hebt jouw verantwoordelijkheid al gedaan. Jij bent klaar. Dus dwing de mensen niet. Want dan zullen ze echt van je weglopen. Wees goed tegenover de mensen. Met jouw bezittingen. Met jouw tijd. Met jouw aandacht. Met jouw inzet. En wees op die manier goed. En zodat hun daardoor inshallah Allah geleid worden. En jij doet het slecht omwille van, slechts omwille van de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Meer niet. Zorg ervoor dat jij dit alleen voor Allah doet en niet om de tevredenheid van de mensen niet omwege ria dat jij te kijken loopt met jouw daden van aanbidding dat jij graag bekendheid wilt kweken dat de mensen jou zien als hé hey, dat is die jongen, die broeder die heeft het altijd over de islam die houdt lezingen, die geeft mensen les jij moet altijd de zuivere intentie hebben dat je dit slechts omwille van Allah doet en dat je alleen zijn beloning wenst niet voor de mensen iemand die die intentie heeft zal vroeg of laat door de mand vallen Echt waar. Die gaat voor schut staan zo hard dat hij nooit meer een lezing durft te geven. Dit wat betreft ons goed gedrag tegenover de mensen in het algemeen. De islam heeft ons zelfs voorgeschreven hoe goed wij moeten zijn tegenover onze vijanden. Mensen die ons kwaad willen doen. Wij moeten zelfs goed zijn tegen hun. Zo dienen wij bijvoorbeeld onze vijanden, nog, voor onze vijanden nog altijd te wensen dat Allah hun mogen leiden. Mogen Allah hun leiden naar de islam. En hoeveel vijanden van de islam zijn vroeger niet moslim geworden. Omar radiyallahu anhu. Die als een van de hardvochtigste, hardvochtigste was. Die niks van de islam mee wilde hebben. En die boos werd toen zijn zusje moslim was geworden. Toen hij daarachter was gekomen. En hij is later zelf moslim geworden. En een van de grootste mannen geworden. Het lijden van mensen ligt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wij plegen nooit onrecht tegenover onze vijanden. Pas wanneer zij onrecht tegenover ons plegen, dan weren wij dat op een gepaste wijze. Dan plegen wij acties, toegestane acties, om die onrechten te weerleggen. En dit doen wij dus niet door ook ander onrecht aan te doen. Als onze familie, vrienden of wie dan ook onrecht wordt aangedaan door onze vijanden, dan doen wij niet hetzelfde terug. Wij bestrijden vuur niet met vuur. Vuur moet je met water bestrijden, dat het dooft. Zo dienen wij ook om, om te gaan tegen onrecht. En als onze vijanden leugens en twijfels verspreiden over de islam, dan weerleggen wij deze op een gepaste wijze en betrachten wij hierin ook wijsheid. Het komt iedere keer weer terug. Bij welke omgangsvorm dan ook, dien je altijd wijsheid te, te betrachten. En tot slot, een moslim moet zijn vijanden niet imiteren. Door bijvoorbeeld mee te doen aan hun religieuze feesten of hun feestdagen. Door hun na te doen in hun klederdracht of hun omgang met mensen. Of hun daden of hun uitspraken. We zien bijvoorbeeld dat hier in het westen het vrij normaal is dat wanneer een man en een vrouw elkaar ontmoeten dat ze elkaar gaan kussen. Wij gaan dat niet nadoen. Wij gaan dat niet nadoen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt. Men bi Wie een volk imiteert, behoort tot hen. En wij behoren niet tot die mensen. Wij zijn moslims, wij leven met regels. Er zijn regels opgesteld tussen de omgang met man en vrouw. Die regels leven wij na, niet de regels die ze hier kennen. Dus wij zijn altijd netjes tegenover alle mensen, welk geslacht dan ook. Onze buren hebben ook recht op goed gedrag van ons. Wij moeten hun de positie toekennen die zij binnen het geloof hebben gekregen. Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. Jibril heeft mij zo vaak geattendeerd op de buren. Dat ik op een gegeven moment dacht dat zij ook aanspraak maakten op mijn erfenis. Zo belangrijk zijn buren. En zoveel rechten hebben ze op ons. Wij dienen onze buren te begroeten met de salam. Indien zij natuurlijk moslim zijn. En wij dienen hun salam ook te beantwoorden. En wij moeten hun, nog hun kinderen, tot last zijn door onze woorden of onze daden. En als wij een walima hebben, een trouwfeest, van een naaste familielid, dan nodigen wij ook onze buren uit. En als zij niet kunnen komen, dan brengen wij iets van dat feest mee aan hun. Lekker eten bijvoorbeeld, of een cadeautje wat de gasten hebben gekregen. Zo eren wij onze buren. Wij roepen onze buren ook op tot het goede, en doen dit op de goede manier. Wij verrassen hun van tijd tot tijd met cadeaus... Om de betrekkingen goed te laten zijn en te laten blijven. En wij letten in hun afwezigheid op hun kinderen en op hun bezittingen als zij ons dit vragen. En ook bezoeken wij hun als ze ziek zijn, zoals Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. En als hij ziek is, bezoek hem dan. En wij helpen hun als zij iets van ons nodig hebben. In Sahih al-Jami staat een overlevering waarin staat. Het in dienst staan van mijn broeder is mij geliefder dan een gehele maand ter aanbidding te blijven in de moskee. Het is Mohammed sallallahu alayhi wasallam geliefder om zijn broeder van dienst te zijn dan een hele maand e'tikaf te verrichten in de moskee. We weten wat e'tikaf is. In de moskee verblijven om de aanbiddingen te verrichten. Zoveel mogelijk. En hij houdt er meer van als hij dat een maand zou doen. Hij zijn vriend of zijn broeder... Ten dienste zou zijn. Zoveel betekende het voor Mohammed sallallahu alayhi wasallam). En wij verrichten ook smeekbeden, du'a voor onze buren. opdat zij tot de succesvolle en de welslagende mogen behoren. En wij glimlachen naar hen wanneer wij hen tegemoet komen. Denk niet minachtend over welke vorm van goedheid dan ook. Al is het maar dat jij je broeder met een vrolijk gezicht tegemoet komt. Iets kleins, een goede daad. Maar het is zo klein. Maar onderschat het niet. De impact van jouw glimlach op jouw broeder. Kan heel veel betekenen. En het is voor jou. Heel goed. Om mensen dankzij jou te leiden. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat dat beter is dan het krijgen van een rode kameel. En een rode kameel. ...was iets wat heel erg waardevol was... ...in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wa ...wij kunnen dat nu vergelijken zoals heel veel duaat zeggen... ...met een rode Ferrari... ...wij willen graag allemaal een rode Ferrari... Een ...dure auto, een goede auto... ...het leiden van iemand naar de islam is beter dan dat... ...qua beloning... ...en tot slot zijn we natuurlijk netjes tegenover onze buren... ...en als wij iets kwaad zien, iets slechts zien bij hun... ...dan zeggen wij dit... Dan proberen wij dit te corrigeren ook op een goede manier. En wees makkelijk tegenover jouw buren en wees een zachtaardige vriend. En zorg ervoor dat jouw geluiden in jouw huis, zoals de televisie en de radio, niet te hard aanstaan dat je hun tot last bent. Zorg ervoor dat jij een aangename buur bent. Ook, en dit is het laatste onderwerp, moeten wij goed gedrag tonen tegenover onze naasten en onze familieleden. Ook jouw naasten en familieleden... Hebben soortgelijke rechten als jouw buren die hebben Ook die hun regelmatig te bezoeken Op tijdstippen die hun uitkomen Dus bel hun op voor een afspraak Om een keer langs te komen Maak het hun daardoor gemakkelijk Zodat zij kunnen voorbereiden op jouw komst En ook die hun op te roepen tot het goede En hen te waarschuwen voor het kwade Allah subhanahu wa ta'ala zegt wa andir hashi al En waarschuw jouw naaste familieleden Ga in op hun uitnodigingen. Zolang er geen zondigheid plaatsvindt. Indien dit er wel is. En jij bent in staat om dit te corrigeren. Doe dat dan. Pas als jij echt in de positie bent. Om iets te corrigeren. Wat binnen jouw familie gebeurt. Doe het dan. Maar heb jij niks te zeggen. Houd je dan koest. En probeer op een andere wijze. Jouw onvrede te tonen. Verzacht de harten van jouw familieleden. Met goede woorden. En mooi gedrag. Maak het gezellig. ...op bijeenkomsten, maar maak geen grappen die op leugens gebaseerd zijn. Hè? Er zijn mensen die liegen om anderen aan het lachen te krijgen. En dit is een zonde, zoals Mohammed salallahu wasallam, ons te kennen heeft gegeven. We moeten niet liegen om anderen aan het lachen te krijgen. Wie dit doet, begaat een zonde. Wees ook goed in de omgang met de kinderen van je familieleden... ...en tracteer ze af en toe op een snoepje. Om hun harten te winnen. Om genegenheid te krijgen met de kinderen. En de ouderen in jouw familie moet je ook eren en hun ook aandacht geven. Praat af en toe met ze en verwens ze met goed eten. Ja, want ouderen willen natuurlijk goed eten en kinderen willen snoep. Dus op die manier kunnen we de mensen om ons heen tevreden stellen. Ze zeggen wel eens, liefde gaat door de maag. Dus wil je iemand tevreden stellen, stel zijn maag tevreden, dan krijg je zijn liefde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Leesem minna man lam yarham sagheerana. Hij behoort niet tot ons. Degene die de kleine niet begenadigt en de grote niet respecteert. Verricht du'a voor je naasten en jouw familieleden. En wees goed met ze in de omgang. En roep hun op tot het goede. En waarschuw hun voor het slechte. Wees eerlijk tegenover hun. En behoud de betrekkingen goed. Allah zegt nogmaals de aya. Walau faddan al Lan min hawlik. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. En als de mensen rondom jou uiteengaan, heb je geen publiek meer om da'wah te verrichten. Heb je geen publiek meer om de islamitische boodschap te verkondigen. Dus wees altijd zachtaardig tegenover de mensen, wil je hun aandacht blijven trekken. subhanakallahumma wa bihamdik, ilaha illa anta atubu ilaik.